Susanne de Vries met het NOS-journaal. Het Israëlische leger ontkent dat het opdracht heeft gegeven tot een snelle evacuatie van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. In de verklaring van het leger in de krant The Times of Israel staat dat er alleen is gereageerd op een verzoek van de ziekenhuisdirecteur. Hij had om een veilige route gevraagd voor degene die willen vertrekken. Het leger heeft daarmee ingestemd, staat in de verklaring. Vanochtend meldde Al Jazeera dat het leger iedereen in het ziekenhuis een uur de tijd gaf om het gebouw te verlaten. Tot zo'n ontruiming is nooit opdracht gegeven, dat zegt het Israëlische leger nu. Oekraïne zegt dat vannacht 29 Russische drones zijn neergehaald. In totaal werden er 38 drones vanuit Rusland gelanceerd. Volgens het Oekraïense leger raakte een gebouw voor de energievoorziening en een overheidsgebouw in Odessa beschadigd. Het Britse ministerie van Defensie meldt dat zowel Rusland als Oekraïne niet of nauwelijks vooruitgang boekt op het slagveld. Bij een concert van Taylor Swift in Brazilië is een fan overleden en zijn veel mensen flauw gevallen. Het is extreem heet in Brazilië. Een vrouw bezweek vlak voor het concert... Volgens Braziliaanse media raakten zo'n duizend mensen tijdens het optreden onwel. Moesten ze overgeven of vielen ze flauw? Max Verstappen heeft de derde tijd neergezet in de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas. Ferrari-coureur Charles Leclerc start morgen op polpositie. Carlos Sainz was in zijn Ferrari ook sneller dan Verstappen... maar werd tien plaatsen teruggezet omdat hij gisteren zijn motor moest laten vervangen... nadat hij over een losgeslagen putdeksel was gereden. Daardoor schuift Verstappen op naar de tweede plek. Het weer vanuit het westen trekt een groot regengebied over. Pas vanavond wordt het dan weer droger. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. Morgen veel bewolking met vooral morgenmiddag weer regen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 I'm still on my heart, I'll keep my heart, let me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 Zijn we niet meer bij elkaar? Grijp de dan nog je kans en ding mee, alleen. Zet de vlog, maar stil van de rangen op die naar Zet de vlog, maar stil van de moeder van je thuis. Over een half jaar zijn we niet meer bij elkaar. zet dus dan nog je kans en ding mee, alleen.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 We niet meer bij elkaar Grijp de stal, nog je kan En zing mee, ah Zet de plauw maar stil Want we gaan nog niet naar huis Je alle dagen vragen, plagen Wees dan wijs en maak je niet van streek Waarom zou men zich aan klagen wagen Dat gejammer helpt je toch eens steek. Zit het je een keer ter degen tegen Denk er maar die narigheid verdwijnt En net zo zeker als na stromen regen Eens pas weer het zonnetje verschijnt Waarom zeuren, waarom treuren, ching tada Laat je uren niet verzuren, ching tada Zoek wat vreugde in een melodietje En zing een liedje En alles komt er recht Stel je zorgen uit tot morgen, ching tada Zoek een pretje dat verzet je, ching tada Profiteer van alles wat het leven je hitte geven ching tada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 Zullen maar op trullen, Laat je uren niet verzuren, chitana Zoek wat we in het meest En zing een liedje En als het onverenst je zong een uit te Zoek een brengje, dat present je, chitana Profiteer van alles wat je, je, je hebt Je van alles wat het leven je heeft te geven. Chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim chim stille strand, hij chim naar de zee zijn haartje zong het mooie lied. Daar zult de golven mee. De ernst en bewondering lag op zijn aangezicht. Zijn ogen paar weer spiegelde een glim van hemel licht. De golven die zingen komen met mij. Dan haar. Ruimte, dan ben je zo vrij. De golven die zongen het lied van de zee, ze riepen hem aan en ze Hij sprak, wanneer ik groter ben, wil ik een zeeman zijn. Dan word ik op een sprookjeschip, schip, een echte kapitein. De jongen ging toen langzaam heen, bezonken en tevreden. Nog eenmaal omzien sprak hij zacht, tot weerziens, lieve zee.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 Het lied van de zee, ze riepen hem aan en ze hem mee. Ja, dat waren drie mooie nummers van Bob Scholt. En als laatste hoor u het lied van de zee. CFM Zandvoort, lokaal omroepen uit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest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 Ze mogen van ons zeggen wat ze willen. De Jordanijzen zijn een volk met flair. We hebben wel ons eigen taaltje, maar Jordanijzen zijn niet ordinair.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 het vrouwelijk schoon wil boter bij de vies het vrouwelijk schoon dat ik hierin kan trouwen dus als je even kan ja dan als je tippen kan ja dan zorg ik dat het vrij blijven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 Zo heerlijk rustig, er klinkt een harmonica Die speelt door Rémi Fa Sola. Tralali, tralala. Zo heerlijk rustig, ja, yeah, ja. Yeah. En een ontstaat in dezelfde maat. Zo heerlijk rustig.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 Liever eet ik hier een droge aan, dan een fijn gebraden kippetje met wijn in Parijs of caviaal in Oost-Berlijn Amsterdam, Amsterdam Ik had geen benariebaan of ik ook kwam en al maakt de emigratie nog zoveel dan dan ik blijf thuis omdat ik hou van Amsterdam Monsieur d'Ame en français.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 met die man van de tram, trammeland zu les trois d'Amsterdam. En nu in geus, 1, 2, 3, los! Waarom is Amsterdam zo so schön? Waarom is Amsterdam zo so schön? is Amsterdam so schön, so schön, so schön, denn die Marken sind billig und der Kaffee sehr billig.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 Een hotel meer te kriegen, hebben we dat vergnügen. zich bij particulieren wieder einzupowartieren. Vielleicht hebben ze immer nog een schlüssel van zimmer.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 Ik kan fluites mee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 Zing je het zo? Wie babbelt u Het is vlug geleerd, het gaat als versmeerd. Doe als ik een fluitjes mee. Iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Ik sta voor don. Aflijdt je het zo? Of zing je het zo? Die beppe die de je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik een fluiters dus mee. Zo, of zing je het zo? Miepap, met je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik en fluides mee. Doe als ik en fluides mee. Ja, een fluitliedje. Het was Henk Scholten Met fluitliedje. kan het ook anders? En daarvoor hoor nu de Rio met afscheid van Holland. En daarvoor nog een stukje van Snip en Snap: met Oda aan Amsterdam, opname 1957. En de volgende artiest kennen we allemaal. Ik heb u nu straks verteld dat hij uh, het ogen van uh, Johnny Jordaan heeft... Uh, ja, tijdens een vechtpartij uh, dat Johnny Jordaan een glazen ogen aan overhield. Dat hij zijn oog verloren was tijdens een vechtpartij... toen uh, Johnny Jordaan negen jaar oud was. Dat was Willy Alberti. En dat is de artiestenaam van het Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926...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 Lucille de Mul, een chocolade hart. Daarvan krijgt Sive dan wellicht ook zijn pad. Zaterdagavond. Onze Jackie, de pulterman van de band. Wordt met echt schrift verwend. En zo krijgt deze show weer een happy end. Zaterdag. Oh, this is end. Ik ben en bang dat je een slaap Ja, mensen, mensen doen oh, gewoon, We doen altijd al genoeg. Voor de onze van liefde, praat. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, ik vandaag doen om nog vandaag van jou te zijn? Je bent bang dat je een vader maakt. Ja, mensen doen gewoon. Uw land is genoeg. Voor de ogen van liefde gaat.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 Ik heb mensen, rijp en mensen rijpen groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden dientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb een strop. Geef ik ze als enig antwoord met de boodschap: Hoepel op! Zoek de zon op, dat is wel fijn, want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn.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 Maar als je boter op je hoogte blijft er dan maar liever uit.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 En de andere weer rij. Oh, we zijn op de wereld niet allen gelijk. De een wordt geboren in een villa op zee, maar de ander roept mama in een vochtige kroon. Maar iets blijft hetzelfde Of je arm bindt of vrij Dat is voor ons zal gelijk Want kijk naar de hemel Dan zie je de meteen De zon